Altijd sneeuwpret. Altijd weekamp En nu tijdens de koude winterdagen... korting op jassen, truien, sjaals en meer om warm te blijven. Altijd weekamp. Het Nu.nl Nieuws van 11 uur. Goedenavond. Over een uur is code oranje van kracht in het noorden van ons land. Die geldt dus voor Friesland, Groningen en Drenthe... en dat duurt zeker tot morgenmiddag... Rijkswaterstaat roept op daar niet de weg op te gaan als het niet hoeft. Er kan namelijk lokaal wel 15 centimeter sneeuw vallen. Ook in de kop van Noord-Holland en in het noorden van Overijssel wordt flink wat sneeuw verwacht... maar daar geldt geen code oranje. En vanwege de sneeuw blijven ook morgen vliegtuigen aan de grond. Vliegmaatschappij KLM schrapt sowieso 80 vluchten van en naar Schiphol... Ze verwachten dat de sneeuw vooral s'avonds weer voor problemen kan zorgen. De afgelopen dagen werden er dagelijks honderden vluchten geschrapt... en vanmorgen was er ook nog een stroomstoring op Schiphol. Ander nieuws dan. Buitenlandminister Van Will is voorzichtig... om de Amerikaanse aanval in Venezuela te veroordelen. In de Tweede Kamer zei hij dat Europa de steun van Amerika... namelijk hard nodig heeft. De Kamer wil dat hij de actie afkeurt. En een niet al te slimme actie van twee dieven in Harderwijk. Politie kreeg afgelopen nacht belletjes dat er spullen uit geparkeerde auto's waren gejat. Om er op Gelderland schrijft hierover. Maar het was geen lastige klus voor agenten om de dieven te vinden. Die hadden namelijk letterlijk hun voetsporen achtergelaten in de sneeuw. Een man van 19 en een minderjarige mochten mee naar het bureau. Dan nog het weer van Weerplaza. Vannacht en morgen kans op regen. en code oranje in het noordoosten van het land vanwege de sneeuw. En dat allemaal bij 2 tot 4 graden. Dit is de Avond van Joe. You just failed Good times. Good times. Great music.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 music. You. To... A total eclipse of the heart Now I'm only falling apart Nothing I can say A total eclipse of the heart A total eclipse of the heart A total eclipse of the heart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 ben jij de volgende Postcode Loterij-winnaar? Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Viskusproef op één verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig. Met 463,9 miljoen heeft de Postcode Loterij dit jaar meer prijs en cadeaus dan ooit. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust. Nieuw.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 De astronauten van het internationale ruimtestation ISS komen terug naar aarde. Iemand van de bemanning is ziek. Om wie het gaat en wat hij heeft, wil de NASA vanwege de privacy niet zeggen. Aan boord zijn twee Amerikanen, een Japanner en een Rus. De crew zit al sinds augustus in het ruimtestation en zou daar eigenlijk nog tot mei blijven. We hebben het afgelopen jaar meer geld uitgegeven in de horeca... blijkt uit cijfers van ABN Amro. Volgens de bank komt dat doordat de koopkracht omhoog is gegaan. Ook komen er meer dagjesmensen. De verwachting is dat mensen ook in 2026 meer geld uitgeven aan de horeca... onder meer door de verhoging van de BTW op hotelovernachtingen. Ook gaan de lonen van horecapersoneel minder hard omhoog. Het dak van een transportbedrijf in Tilburg, dat gisteren door de sneeuw inzakte, is vanavond ingestort. Er was al niemand meer in het pand, omdat er sinds gisteren al niemand meer bij mocht komen. In heel het land zijn het voorzorggebouwen gesloten door het winterweer. Op veel plekken in Brabant, maar ook in Emmen, Zoetermeer en Baarn. En in Amsterdam mogen kinderen op de basisschool al een tijdje gratis met het OV. En de gemeente is tevreden over die proef. Zeker 20.000 kinderen maken er nu gebruik van en het worden er steeds meer, zei de wethouder tijdens een vergadering. De gemeente probeert met een reclamecampagne zoveel mogelijk kinderen te bereiken. De proef duurt nog een jaar, wat er daarna gebeurt is niet bekend. En dan nu het weer van weer online? Er trekt een gebied met regen over het land, in het noorden.